6 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In de moordzaak van Marianne Vaatstra is een man gearresteerd... die naar voren is gekomen uit het DNA-onderzoek. Dat meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens hem is er een 100 dna match gevonden. De politie wil dit nog niet bevestigen. De verdachte is een blanke man van 44 jaar uit Friesland, zegt de Vries. Hij zegt dat de zaak hiermee na 13 jaar vrijwel zeker is opgelost.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 Het weer. De dag begint grijs met mist, nevel en laaghangende bewolking. Het blijft wel droog en vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. AWD verkeersinformatie. Nog geen files op de wegen, wel een waarschuwing voor de mist, want in het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 19 november. Goedemorgen. We bellen zo gelijk met Peter Erdevries. Vries. Hij weet meer over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra in 1999. En we hopen ook zo snel mogelijk reacties te horen van politie, justitie... en vanuit Zwaagwesteinde in Friesland. De beschietingen verder over en weer van Israël en Hamas in de Gazastrook die blijven doorgaan. net Monique van Hoogstraat heeft straks het laatste nieuws. We hoort reportages uit het grensgebied tussen Gaza en Israël en we praten over het Palestijns-Israëlische conflict met minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Binnenlandse strijd in Syrië gaat ook onverminderd verder en jaagt steeds meer Syriërs op de vlucht. Tweede Kamer leed u al voor de wind van de ChristenUnie was aan de grens tussen Syrië en Libanon straks zijn bevindingen. Amerikaanse president Obama is op bezoek in Birma tot grote vreugde van de Birmezen en tot wat minder vreugde van China. We praten zo over dat bezoek met onze correspondent. En er is een zeer grote Nederlandse handelsmissie op pad in Brazilië. Verslaggever Menno Rehmeijer is mee. U hoort straks een verslag. De radiotelescoop van Dwingelo is inmiddels helemaal opgepoetst. Schaatser Maurice Vriens schaatste bij zijn debuut gelijk naar goud. En een grote roof van Hoort u ook meer over dit Radio 1-journaal tot half tien? Kunt u ons volgen op internet via nos.nl? Maar eerst dat uh, andere grote nieuws vanochtend. Uh, nieuws van misdaadsjournalist Peter Erde Vries. Hij twitterde dat de moordzaak op Marianne Vaatstra is opgelost. Vaatstra werd in 1999 op weg naar huis verkracht en vermoord. Onlangs is in de regio een DNA-verwantschapsonderzoek gehouden. onder zo'n 8000 mannen. om eventueel via familie de dader op te sporen. En we hebben nu contact met Peter R. de Vries. Meneer de Vries, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zeker bent u dat de zaak is opgelost?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 Dat zijn mededelingen die uh, justitie uh, moet doen. Uh, vaststaat dat er een 100% DNA-match is, daar kan helemaal geen misverstand uh, over bestaan. Hm. Maar dat zou dus ook via familie gegaan kunnen zijn? Nou ja, het was een uh, DNA-verwantschapsonderzoek, dus dat ligt heel erg voor de hand. Ja. Dat de uh, familie-relaties van deze man zich uh, vrijwillig hebben gemeld en dat uh, de zaak zo is gaan lopen. Hm. Was deze man eerder al in beeld of...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 Ik ben duizend procent zeker van mijn zaak. Ik zou natuurlijk nooit zoiets op Twitter zetten als ik daar niet alle bevestigingen van had. En ik heb, nogmaals, ik heb ook met de familie gesproken. Die zijn gisteravond door politie en openbaar ministerie ingelicht. Ja, een grote opluchting daar? Ja, enorme opluchting. Dit is het nieuws waar zij 13 jaar op hebben gewacht. En uh, ja, de, dat is niet te beschrijven. Maar de schok is natuurlijk ook groot. Het gaat om een, een blanke man die op 2,5 kilometer van de plaats ligt woont. En die, door, uh, die bepaalde familieleden van, van de familie Vaatstra ook uh, behoorlijk goed kende. Mm. Dat, daar hadden ze het ook over met u gisteren. Een grote schok, kan ik mij voorstellen. Peter R. De Vries, dank voor nu. Oké, okay, graag gedaan. Ja, u hoort het. Dan gaan we naar Gaza en Israël. Want er was weer een grote explosie afgelopen nacht in Gazastad... Zondag gisteren was de bloedigste dag in het conflict tot nu toe. Volgens Hamas zijn er gisteren 27 Palestijnen... om het leven gekomen door Israëlische bombardementen. Maar ook de raketaanvallen vanuit Gaza op Israëlisch grondgebied gaan door. Internationale gemeenschap probeert een staakt het vuren tot stand te brengen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon riep beide partijen op het geweld te stoppen. En de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius... bezocht zowel Tel Aviv als de westelijke Jordaan-oever om de strijdende partijen daartoe te bewegen dat niet in Gaza, niet in Israël... de uh, uh, menaces en de die we dag Maar uh, staakt het vuren, lijkt nog ver weg. Israëlische premier Netanyahu zei eerder... dat Israël zelfs bereid is om het conflict te escaleren... als dat de burgers van het land kan beschermen. Minister van Buitenlandse Zaken Lieberman... wil best naar het Franse voorstel luisteren... zo houden de Palestijnen de raketaanvallen stoppen. En ook van de Palestijnse kant nog geen verzoenende woorden. Leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, spreekt over Israëlische agressie die moet stoppen. Het Amerikanen zeggen nog vol achter Israël te staan. President Obama liet tijdens een rondreis door Azië weten... dat elk land dat van buiten de grenzen wordt aangevallen met raketten... het recht heeft zich te verdedigen. Er is geen land op de aarde dat missiles die op zijn its van buiten zijn grenzen borders. Obama overigens landde ruim een anderhalf uur geleden in Burma. Historisch bezoek wordt dat, want jarenlang was het land een paria van de wereld. De bevolking wordt al decennia lang onderdrukt door een militair regime... maar de Groenta heeft stappen gezet naar meer openheid en democratie. En hun beloning is nu dit bezoek van de Amerikaanse president. Dit is not an endorsement van de Burmese regering. Dit is een acknowledgement dat er een proces is a process underway in dat land dat... De half president noemt ook voorbeelden van de vooruitgang in Burma. Hij noemde haar al Aung San Suu Kyi, leidster van de oppositie in Burma... die nu weer in het parlement is gekozen. Begin dit jaar werd haar huisarrest opgeheven en ze bezochten ook het Witte Huis. Dit keer komt Obama dus bij haar op bezoek. In het huis waar ze jarenlang vast heeft gezeten. In Opheusden in Gelderland is een man zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Een 39-jarige man was op zijn zolder met vuurwerk bezig toen dat ontplofte. In de woning waren nog een vrouw en vier kinderen... Die zijn door buurtbewoners opgevangen. En de buren links en rechts van die beschadigde woning... die zijn ook in de directe omgeving eh, ondergebracht... en hebben daar inderdaad de nacht doorgebracht. De man raakte zwaar gewond aan onder meer zijn armen. De vrouw en kinderen zijn ondergebracht bij familie. De buren konden vannacht nog niet terug naar hun huis. De explosie heeft een zodanige klap gegeven... dat een deel van het dak daardoor is weggeslagen... En men wilde uh, zeker weten dat de bouwtechnische staat van de muren, dus ook uh, die met de omlerende woningen, veilig genoeg waren. Maar goed, dat wordt uh, nog eens onderzocht. De Explosieve opruimingsdienst is tot diep in de nacht bezig geweest om het vuurwerk uit de woning te halen. De verkiezing van de nieuwe leider van de Franse Conservatieve Partij, de UMP, is too close to call. De partij moet een opvolger kiezen voor Nicolas Sarkozy. Maar dat na, nadat alle stemmen waren geteld, eisten beide kandidaten de overwinning op. Volgens Jean-François Copé heeft hij duizend stemmen meer dan zijn opponent. De comptes zijn duidelijk. Ik ben élu door de meerderheid van de van de UMP. Maar die opponent, dat is François Fillon, weet zeker dat hij met 224 stemmen verschil heeft gewonnen. Nous avons remonté tous les résultats de toutes les fédérations de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224. Kandidaten hebben elkaar over en weer beschuldigd van fraude en het voeren van een lastercampagne. Volgens voormalig minister Lelouch, en ook prominent UMP-lid hebben ze de partij in tweeën gescheurd en zijn er alleen maar verliezers in deze strijd. French is margin is victor. I don't even know who wins at this point. Speciale commissie binnen de partij moet nu uitmaken wie van de twee kandidaten werkelijk de meeste stemmen heeft behaald. De Verenigde Naties hebben een overeenkomst gesloten met de Congolese rebellenbeweging M23. Het akkoord moet voorkomen dat de rebellen de stad Goma binnentrekken. De VN vrezen een humanitaire ramp als de rebellen de stad innemen. Vredesmacht die aanwezig is in een rond de stad bereidt zich voor op het ergste. We don't know the situation in uh, the future, but uh, we are ready to support the, the population and this moment uh, we are uh, preparing the defense of, uh, Congolese rebellen zouden steun krijgen van het buurland Rwanda... en ook Oeganda zou de rebellenbeweging helpen. VN wil kosten wat het kost voorkomen dat Goma in handen valt van de Congolese rebellen. Correspondente Kees Broeren. Goma, de belangrijkste stad van Oost-Congo, is al jaren de hoofdprijs... voor welke rebellengroep dan ook. En op dit moment zien we niet alleen burgers... maar ook Congolese regeringssoldaten zich terugtrekken uit het noorden van Goma. Als Goma valt, zal dat het 16-jarige conflict hier ingrijpend veranderen. Er wonen daar zo'n 600.000 mensen... en VN-functionarissen zijn bang voor massamoord en hongersnood... als de rebellen inderdaad coma innemen. Ja, dan nieuws van een heel andere orde. In Amerika is namelijk een run ontstaan op Twinkies. Een klein cakeje gevuld met room. Eigenlijk net zo Amerikaans als Coca-Cola. Je krijgt een big delight in every bite van Hostess Twinkies. Het bedrijf dat de calorierijke snack maakt, Hostess, sluit na 82 jaar de deuren. Verkopen van Twinkie en andere snacks liepen de laatste jaren snel terug. En het bedrijf kampt met een enorme schuldenlast. Er was geen redder meer aan, zegt de baas van Hostess. Is dit het? Nee, is over. Dus no. ja, Het gevolg is dat veel Amerikanen er alles aan doen om de laatste dozen Twinkies te bemachtigen people are just buying it off the shelves like crazy because they know it's not going to be around. Op internet is zelfs een levendige handel ontstaan. Mensen bieden dozen vol eh, op veilingssite eBay. Als u nog een paar de oude dozen heeft staan, zolder, hè? weet u waar je nu toe moet. De Dow Jones en technologiebeurs de Nasdaq gingen allebei met een lichte winst het weekend in. Waren bemoedigende cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De Dow Jones won drie tiende, Nasdaq een half procent. Azië is de handelsdag natuurlijk al lang weer. Begonnen de Nikkei in Tokio start op een dikke winst, ruim anderhalf procent. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 15 minuten over zes. We gaan naar uh, Maino Remmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat ontbijten ergens, hè? Ja, in Midwoud. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is in West-Friesland, boven Amsterdam, niet zo heel ver van horen. En uh, ja, daar woont eigenlijk... Toch wel iemand waar we, denk ik, nog heel veel van gaan horen. Ik noem hem deze ochtend maar even de man van 1.4613. En de echte schaatsliefhebbers weten dan meteen waar ik het over heb. Mijn moeder zat gisteren ook te kijken naar dat schaatsen. Ik heb daar nooit wat van begrepen. Maar ik ben nog geen sportmens. Hè? Die zit daar de hele weekend zit ze daar naar te kijken. Dan denk ik, het is toch doodzaaie televisie de hele tijd hetzelfde. Maar nee, ze houdt echt die rondetijden bij. Hè? Die zit echt met een papiertje en te kijken van de tijden. En ja, die zag natuurlijk ook Maurice Vriend iets bijzonders verrichten. Zullen we nog even luisteren naar gisteren, de 1500 meter? Maurice Vriend gaat hier winnen. Maurice Vriend gaat geschiedenis schrijven. Een debutant gaat de 1500 meter winnen in de World Cup. Het zal vast een keer gebeurd zijn. Ik zou niet weten wanneer. 1, 46, 13 van Maurice Vriend. Maurice Vriend wint. Maurice vriend wint de 1500 meter op de schouders En terecht. Oh Zo debiteren. Het is de zoon van Arienne en Jacques, vriend. En ze wonen in Midwoud en ik sta er nu voor de deur. En ja, ik weet niet hoe je deze ochtend wakker wordt, ook als ouders zijn. Hè? Je moet je toch realiseren dat je een bijzondere zoon hebt, volgens mij. We gaan deze ochtend ontbijten met hem. Ik weet niet hoe vroeg hij opstaat. Zijn ouders zijn geloof ik al wakker, want ik zie al licht branden. Maar ja, als je zo'n weekend hebt gehad, volgens mij is je lijf ook moe. En, en ben je ook bevangen door alle emotie. Ik ben benieuwd deze ochtend. Uh, de jeugdtrainer komt ook nog langs deze ochtend. En dan gaan we het er maar eens over hebben. Over hoe die toekomst er nou verder uitziet. Hoe het weekend was geweest. Ja, en wat de verwachtingen eigenlijk zijn. Ik ben razend benieuwd. Ja, en, en denk je dat zij... Uh, als ik denk aan al die um, voetbaltalenten bijvoorbeeld. Hè, hoe ouders ja. zich daarvoor inzetten. Ze naar de training brengen. Ik ben ook wel benieuwd of dat uh, bij het schaats ook zo is. Zou je dat eens willen vragen? Nou ja, ik... Je moet er natuurlijk heel veel voor aan de kant zetten... als je aan de top wil meedoen. Mm. En ik denk dat je dat vanuit, ja, vanuit je ouders wel mee moet krijgen, toch? Dat die al vroeg mee. Ik geloof, ik zit even in mijn papieren te kijken... dat zijn opa nog mee heeft gedaan aan de Elfstedentocht. Wow. Dus het mm. zit er wel een beetje in, hè? Ja. Ja, nou, dat is mooi. We gaan deze historie van jou meekrijgen... en horen graag hoe de ouders het ervaren. Dankjewel, je Tot straks.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 Beautiful U met The Freedom. Het is tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal Nederland wil meer geld verdienen in Brazilië. En daarom is de grootste handelsmissie ooit naar dat land getrokken. Vanaf vandaag proberen zo'n 180 Nederlandse bedrijven er zaken te doen. En daarbij geholpen door Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. En vandaag begint hun bezoek. Vanuit Brazilië, de hoofdstad, een bijdrage van Menno Remen.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 tá crescendo, tá todo mundo crescendo junto. Claro que há grandes dificuldades, mas eu acho que tem melhorado para grande parte da população. Maar dat er een Nederlandse prins en prinses komen, dat weet ze niet. Er een São príncipe e a princesa. de lá. Ah, tá. Ela é argentina. O que Nee, de prins en prinses kennen ze niet. En nee, ze wisten niet dat ze hier kwamen. Ja, ze zien er wel charmant uit. Dat dan weer wel. Toch is dit het beloofde land voor Nederlandse ondernemers.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 Al dus Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB in Nederland en leider van die enorme Nederlandse handelsdelegatie. Nu onderweg in Brazilië. En u heeft het uh, belangrijkste nieuws van dit moment waarschijnlijk meegekregen mocht dat niet het geval zijn. We hebben Peter R. Vries vanochtend gesproken, misdaadverslaggever. En uh, hij heeft aangegeven dat uh, de zaak Marianne Vaatstra is opgelost. Uh, er zou een uh, 100% DNA-match zijn en er is iemand gearresteerd. Het gaat om een Vries, een, een boer van 44. Daar zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de reactie van de familie. Want we begrijpen ook dat daar uh, het nieuws vandaan komt. We hopen zo contact te hebben met de vader van Marianne Vaatstra. Blijf luisteren. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. PSV was dit weekend de grote winnaar in de Eredivisie. Zaterdag werd ADO Den Haag met 6-1 opgerold. En gisteren verspeelde achtervolger FC Twente dure punten bij Utrecht. Het werd daar 1-1. En daardoor is de achterstand voor de Tuckers nu opgelopen tot drie punten. Bij, bij Twente stond Sander Bosker Boske weer eens in het doel... dat de eerste keus, Michailov, geblesseerd is. Moet u in Niek geloof nog steeds dat zijn ploeg zal meestrijden om de titel? Ja, dat, dat, dat kan zeker wel. Alleen uh, ik denk dat wij uh, voorin nog iets uh, nauwkeurig moeten zijn... met de laatste bal. En uh, ja, dan, dan, dan, dan gaan de doelpunten wat makkelijker in bij de tegenpartij. Uh, qua verdediging staat het wel oké, okay, wel goed. Dus uh, ja, dat moet nog wel aan gewerkt worden, maar... Uh, ja, ik heb er wel heel veel vertrouwen in, ja. ja. Vitesse liep twee punten in op Twente... door een 4-1-overwinning bij, eh, bij NEC. De Gelderse derby was opnieuw erg beladen... met drie rode kaarten voor spelers uit Nijmegen. NEC-trainer Alex Pastoor wilde eigenlijk weinig kwijt... over scheidsrechter Ruud Bossen... en was daarmee tegelijk erg duidelijk in zijn mening.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 Haalde flink uit tegen Roda JC, won met 5-1. PSV blijft aan de leiding. Drie punten voorsprong op FC Twente, vijf punten op Vitesse. Zondag staat PSV-Vitesse op het programma. Willem II staat onderaan met drie punten. Achterstand op VVV Venlo en vier punten op Roda JC. De Tsjechische tennissers hebben in eigen land de Davis Cup veroverd. In Praag werd Spanje met 3-2 verslagen. De beslissende partij werd een overwinning voor Radek Stefanets. De routinier won in vier sets van Nicolas Almagro, de vervanger van de geblesseerde Rafael Nadal. Eerder deze maand veroverde Tsjechië al de Fed Cup, de Davis Cup, bij de vrouwen. Ook de autoprijs prijs van de Verenigde Staten is gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit bleef op het circuit van Austin in Texas. Sebastian Vettel voor, die daarmee wel goede zaken deed in de strijd om het WK-klassement. Duitser heeft met nog één race te gaan een voorsprong van 13 punten op Fernando Alonso. Die als derde werd afgevlacht in zijn Ferrari. Volgende week is in Brazilië de laatste Grand Prix van het seizoen. En de Nederlandse schaatsers hebben bij de eerste wereldbekerwedstrijd... van het seizoen een groot aantal medailles veroverd. Opmerkelijkste prestatie was de overwinning van Maurice Vriend. Op de 1500 meter Daar gaat u vanochtend nog veel meer over horen. U hoort het misschien eerder mijn Remmers is in Midwoud bij hem thuis. Succes dus voor het team Van Veen. De sponsorloze ploeg van coach Jan Van Veen. Ja, fenomenaal. Echt, echt fantastisch. Ik de NK vorige week had hij heel veel misses. En we zijn... Uh... Ik van de week met name bezig geweest uh, om, om die lijnen in die bocht een beetje beter te krijgen. Want daar, daar ging hij op de kop staan bijna en uh, viel hij bijna stil. En heel erg gewekt aan positie en alleen maar lijnrijden in de bocht na, Die vindt heeft van power echt fenomenaal. Uh, Dit is, is de eerste wereld beter en die wint. Van Veen had reden genoeg om te lachen bij de vrouw. was namelijk pupil Lotte van Beel ook succesvol met brons op de 1000 en de 1500 meter. Radio 1, het NOS Journaal. 7, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op Marianne Vaatstra. Dat zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Politie wil het nieuws niet bevestigen. Volgens de Vries is er een 100% DNA-match. Verdachte is een blanke man van 44 jaar uit Friesland, zegt de Vries. En hij zegt dat de moord op de toen 16-jarige Marianne Vaatstra... hiermee na 13 jaar vrijwel zeker is opgelost. Eind september werd een groot DNA-verwantschapsonderzoek gehouden... en daarvoor zijn toen ruim 8000 mannen opgeroepen. Zometeen na de reclame een gesprek met de vader van Marianne Vaatstra. Dodental als gevolg van de Israëlische bombardementen in de Gazastrook loopt op. Volgens Hamas zijn er gisteren zeker 27 Palestijnen omgekomen... en daarmee was het de bloedigste dag in het conflict tot nu toe.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 Dan staat er alles bij elkaar, 25 kilometer file, met nog niet veel te veel, uh, al te veel bijzonderheden. De langste file staat op de A7 van Horen naar Zaandam, bij de Wormer, 5 kilometer. Schiet op met dat krabbe, wij zijn al te laat. Jij weet dat mijn moeder daar niet van houdt. Oh, jij staat expres te treuzelen.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 Hij twitterde vanochtend al heel vroeg dat er een verdachte naar voren is gekomen uit het DNA-onderzoek. Het is ruim 13 jaar geleden dat Marianne Vaatstra werd vermoord na een avondje stappen op Koninginnedag. Nu aan de telefoon de vader van Marianne, Bouke Vaatstra. Meneer Vaatstra, goedemorgen. Goedemorgen. U bent gisteravond ingelicht, hebben wij begrepen? Ja, gisteravond ja. om een uur 11. Ja, hoe gaat het nu met u? En uh, ja, dan gaat er ook wel door je heen natuurlijk. Ja.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 Nou, dan had ik hem eigenlijk meer verwacht hier uit, uit mijn eigen dorp. Oké, okay, ja. Ja, maar ja, goed, dat, dat, dat kun je nooit zeggen natuurlijk. Maar ja, dat, dat denk je dan. Ja, ja. Nou, meneer Vaatschij, wij willen u bedanken hoor, dat u zo snel al bij ons uh, in de uitzending wilde reageren. Oké, okay, graag gedaan. En sterkte. Ja, dat bedankt. Bedankt. Welke Vaatstra? De vader van Marianne Vaatstra. Uh, het nieuws van dit moment is dat uh, ja, de zaak Vaatstra lijkt opgelost. Dat is in ieder geval wat Peter R. de Vries meldt. Uh, en meneer Vaatstra gaat er eigenlijk ook wel van uit... dat de man die nu aangehouden is, de dader is van de moord op Marianne Vaatstra. Wij houden u op de hoogte. Tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President Obama is voor een historisch bezoek aangekomen in Birma. Hij is de eerste Amerikaanse president die het land bezoekt. Burma heeft het bezoek te danken aan de stappen die het land afgelopen anderhalf jaar heeft gezet... in de richting van meer democratie en meer openheid. Gisteren begon Obama zijn driedaagse reis naar Azië en Thailand. Zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn herverkiezing. We erover praten, allereerst met correspondent Wouter Zwart in Washington. Uh, Wouter, waarom heeft Obama zo'n haast om nu gelijk al naar Burma te gaan? Ja, daar heb je zeker een punt, want er zijn wel degelijk mensen ook in de Verenigde Staten die zich nu echt afvragen waarom Obama überhaupt naar Burma gaat. Het is toch een land met een militair regime, vele slachtoffers gemaakt in de afgelopen decennia. Maar is Obamas redenering, er lijkt daar in Burma sprake te zijn van een politieke lente. Afgelopen jaar zijn duizenden politieke gevangenen vrijgelaten. San Suu Kyi zit nu zelfs in het parlement. En die vooruitgang, zegt Obama, dat moet je stimuleren. Hij zegt er heel duidelijk bij, dit is geen bezoek als een soort beleefdheid aan het regime daar. Maar wel degelijk een erkenning van de vooruitgang die nu geboekt wordt daar. We praten er, uh, er ook over met Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas uiteraard. Michel, uh, want hoe leeft dit bezoek in Burma? Nou, in Burma wordt het inderdaad beschouwd als een, een mijlpaal, kun je zeggen. Een, een fantastische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 Dus ze zijn blij met de Amerikanen, maar um, vooral die Chinezen zijn natuurlijk invloedrijk in Birma. Het regime had daar goede contacten mee. Uh, gaan de Chinezen nog dwars liggen? Nou, die gaan, of ze dwars gaan liggen, weet ik niet of ze dat kunnen. Maar uh, blij zijn ze in ieder geval niet. Want Birma was voor hun een uh, cruciale partner. China was de laatste bevriende natie van Birma zo'n beetje. En hadden dus een enorme vinger in de pap. En ze beschouwden op een gegeven moment Birma zelfs als hun uh, toegangspoort naar de Indische Oceaan. Ze zouden vanuit China rechtstreeks pijpleidingen naar de Indische Oceaan kunnen leggen. En er was zelfs sprake van een Chinese marinebasis daar. En uh, ja, dat zou bijvoorbeeld de aardsvijand India ontzettend vervelend vinden. En daar wordt nu allemaal een streep doorgezet doordat uh, Birma zijn poorten naar het westen opent. Wouter in Washington. Obama was gisteren ook in Thailand. Uh, hij bezoekt ook een Aziatische top in Cambodja. Wat hoopt Obama daar te winnen? Nou ja, Michel refereert er al een beetje aan. Het is het winnen van vriendschappen daar in Azië. De Amerikanen hebben er een naam voor, de pivot to Asia, de draai naar Azië. Waarmee eigenlijk Obama de machtspositie daar wil gaan versterken als tegenwicht van die opkomende macht van China in de regio. Je weet misschien nog wel hè, dat uh, de VS onder George Bush destijds het buitenlandbeleid helemaal heeft ge had gefocust op de oorlogen in Irak, Afghanistan, de as van het kwaad. Daar had hij het vooral over. Nou, in die periode zijn allerlei belangrijke Aziatische bondgenoten zoals Japan, Vietnam, Indonesië, Thailand... een beetje verwaarloosd door Amerika. En je ziet dat China de afgelopen jaren in dat machtsvacuum probeert te springen. En dat wil Obama eigenlijk sinds zijn eerste termijn al herstellen. Dat is wat je nu ziet. Uh, Michel, als China al zo overal aanwezig is... worden dan de Amerikanen met open armen ontvangen? Uh, nou ja, de Amerikanen zijn er ook nog altijd. Ze zijn nooit weg geweest, maar uh, ja, inderdaad, ze hebben de... de... Uh, regio een beetje verwaarloosd, een beetje laten liggen. Maar ze hebben hun oude bondgenootschappen met Thailand, met de Filipijnen. Zelfs militaire bondgenootschappen. En uh, ja, die zijn niet zomaar weg. Dus uh, de Amerikanen zijn nog zeker welkom. En ze zijn ook uh, wat betreft economie zijn ze welkom. Want samen met Obama komen er ook allerlei zakel zakelijke belangen uh, deze kant op. En uh, dat is natuurlijk altijd welkom. Azir-correspondent Michel Maas en Amerikaans-correspondent Wouter Zwart. Hoort u over het bezoek van Obama aan Birma? Dan Congo. In het Oosten hebben de Verenigde Naties voorkomen... dat de stad Goma is ingenomen door een rebellengroep. Rebellen zouden nu hebben beloofd dat ze de stad niet innemen. Goma is de grootste en belangrijkste stad in de regio. De oorlog in Oost-Congo duurt al bijna 16 jaar en heeft vele slachtoffers gemaakt. Correspondent Kees Broeren was gisteren aan de frontlinie vlakbij de stad. En hij vertelt hoe geloofwaardig deze belofte is. Kijk, ze zeggen inderdaad dat ze op dit moment zich willen terugtrekken naar de plaats Boomba... die ze eerder hebben ingenomen, zo'n 30 kilometer ten noorden van Goma. Maar de afgelopen dagen hebben ze natuurlijk ook laten blijken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 En dat hebben de afgelopen vier maanden alleen al 450.000 tot een half miljoen burgers gedaan. Vluchten dus voor dit conflict, hoorde correspondent Kees Broeren vanuit Oost-Congo. En straks de opgepoetste radiotelescoop in Dwingelo. De roest is weg en wordt vandaag weer omhoog gezet. Blijf luisteren. Zometeen dus meer daarover eerst John Bakker met de verkeersinformatie John. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Het was wat mistig. Eh, ja, vannacht. het is wat mistig. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Houdt in dat het zicht op sommige plaatsen iets minder is dan 200 meter. Daardoor zijn een aantal spitsstroken vanochtend niet open gegaan, onder meer op de A9 en op de A50. Alles bij elkaar staat er nu 45 kilometer file. Dat is zelfs iets minder dan gebruikelijk. Maar er is wel veel vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weidewormer, 8 kilometer. Zes kilometer op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... voor knopend Rotterpolderplein. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond ook daar zes kilometer. Wat verwacht je verder nog voor de ochtend, John? Ja, Als die mist nou wat blijft hangen... dan zou het wel eens wat drukker kunnen worden dan normaal. Mocht die nou vrij snel gaan oplossen, dan gaat het allemaal wel meevallen. In eerste instantie dachten we 200 kilometer. Dat zou wat minder zijn dan gebruikelijk. Maar ja, als die mist blijft hangen, wordt het wel wat meer. Oké, okay, ik spreek je later in Marcel ook. Tot zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was de verrassing van afgelopen weekend in de schaatswereld. Mauries vriend was uit het niets kwam die en hij schaatste naar goud. Meino Remmers, ik was er niet van het weekend, ik ken hem niet. Hoe ziet hij eruit? Ik heb, ja, ik heb alleen nog maar de foto. Hij ligt nog in bed. Nog aan het slapen, denk ik. Want het is gisteravond nog, uh, nog feest geweest hier in het dorp. We zitten aan de keukentafel met vader, moeder en opa heeft net de krant gehaald... het Noord-Hollands Dagblad, met een prachtige foto, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. ja. Maar ik stond hier ook al tien minuten te wachten, hoor. Ja? Ja. U hebt ook nog geschaatst, hè, maar dat is lang geleden. Ja. Ja, de laatste jaren dan doe ik dat niet meer. Wanneer was het dat u nog meedeed met Elfstedentocht? Dat is in 1956 uh, geweest. Ja, dat is lang geleden natuurlijk, hè? Ja. Ja, in 1963... <klaar> Wou ik ook wel heen, maar toen was het omstandigheden zo slecht dat ik euh, zeg maar, nou, nou kan nou. ik niet. Nee, toen ben u gestopt. Nee. Ja, nee, ik ben er helemaal niet geweest. Nee. Ook oh, nee. Nee. ik wist voor. Bent ik u wel in Heerenveen niet... geweest afgelopen weekend? Ja. ja. Vorige week drie dagen. Ja. Dus hier zit een hele trotse opa. Ja. We zijn in Spanje geweest voor Schieleren. Ja. En uh, wat nog meer? België, Italië, Denemarken. Ik ben het overal. Uh... Skieleren hoor ik net, want daar is het mee begonnen, hè? Nou ja, dat was toen ze deden skilleren. en ze schaatsen. Het ging allebei. In de winter stonden ze op het ijs en in de zomer uh, op de wieltjes. Ja. En we gingen overal naartoe. Hij heeft en, altijd al geschaatst. Nou, nee. Hij is volgens mij is hier groep 5 uh, begonnen van de lagere school. Omdat om er, er was een andere moeder, een vriendin van mij, en haar zoon ging schaatsen. En toen zegt ze tegen mij van, moet hij niet mee? En ik en de jongens samen. Nou ja, Menno ging. Dus Maurice ging mee. En Maurice vond het leuk. En die, die, die, die won. En die, die bleef het leuk vinden. En ze gingen met elkaar. En ze werden hier in, de, in de West-Friesland heb je dan het Jeugdschaatsen. Misschien anders, ergens anders ook al. Maar hier kan je dus op zaterdagochtend kan je dus aanmelden. En dan ga je dus tien zaterdagochtend dan ga je dus met de bus. Voorheen gingen ze naar Alkmaar. Dus om half zeven vertrok de bus vanuit Perdouche. Wij als ouders zorgden dat die kinderen daar stonden. dan kwam die hele grote bus. Zestig kinderen erin. Allemaal naar Alkmaar. En schaatsen. En om half elf waren ze weer terug. En dan hoefde hij niks aan te doen als ouders. Je moest uh, zorgen dat ze er waren. Dat was het. En op een gegeven moment... Uh, ja, dat, dat ging zo. Hij vond het leuk en hij won. En van het, het een jaar. komt het ander. En het tweede jaar. En toen won hij weer. Ja. En het derde jaar. En toen zeiden ze van... Nou, weet je jongen, ga jij maar naar de schaatsredingsgroep. Want het jeugdschaatsen dat, dat is het niet meer. Ja. En van het een komt het ander. Maar dit had u ook niet verwacht, gisteren. Nee, dat verwacht niemand. Nee, nee, nee. Hij woont eigenlijk niet meer thuis, hè? Nee, nee, hij woont niet meer thuis. Maar ging toen een jong oranje... En als je naar Jongeranje gaat, dan mag je niet meer thuis wonen. Of je moet binnen een straal van 10 kilometer bij Heerenveen wonen. Ja, Heerenveen, hè. Dat, daar. Maar goed, uh, vannacht was hij wel thuis. Jullie hebben nog een feestje gehad aan de overkant in het café. Ja, we hebben hier de hele... Gigantisch uit de hand gelopen, nou, hoor. Ja, de hele Weet kroeg. Weet je wel, ja. <laughs> de hele kroeg stond vol. Iedereen was er. Ja. Iedereen was er. Dus het was van. een hele korte nacht. En dan vanochtend de krant op de mat. En je eigen zoon ja. met koeienletters schrijft het uh, Noord-Hollands Dagblad. Super debuut. Ja, maar het superdebuut ligt nog even op bed, maar komt strakjes naar beneden. En afwachting van het superdebuut is, uh, is Marno Remmers, ja. dus daar in Midwoud. Dan de radiotelescoop in Dwingelo. Die staat op het punt om weer uh, op zijn sokkel gezet te worden. Gehezen, de schotel was zo roestig dat een uh, grondige restauratie de enige oplossing was. We hebben het daar eerder al over gehad in het Radio 1 Journaal. Projectleider uh, Peter Bennema, goedemorgen. Goedemorgen. Nou vertel maar, is die mooi geworden? Uh, hij is prachtig geworden. Hij is weer de originele, uh, ja, bijna metallic grijze kleur. En dan staat hij straks uh, te blinken aan het randje van de dringeloze hei. Prachtig. Is hoe, hoe is ja. het? Hoe is de telescoop schoongemaakt eigenlijk? Hij is... Uh, nou, in 5 juni hebben we die hele schotel weer afgetild. Daar hebben jullie ook uh, verslag van gedaan. Klopt. Het ging toen niet helemaal uh, direct zoals wij dat wilden, maar dat ging goed. Toen is hij uh, helemaal gestraald. En daarna van drie lagen extra coating voorzien, maar alle onderdelen die erg roestig waren, zijn er afgehaald, zijn vernieuwd. Uh, het bedieningshuis is helemaal gerenoveerd. En uh, ja, hij staat er weer prachtig bij. Ja. Dat hoop ik tenminste aan het eind van de dag. Ja, en dan gaat gelijk de stroom erop, meneer Bennema, en luisteren maar. Ja, nou, dat, dat stroom erop zetten, het duurt even. Uh, zo als dat, uh, die schotel erop is, dan moet er nog de zogenaamde vierpot erop, zodat de antenne in het brandpunt staat. Ah, ja. Van die schotel en dan komen de kabels. Nou, ik vermoed, en dat gaat de, de vrijwilligers van de stichting Camera's gaat dat doen. Dat zijn de vrijwilligers die hem ook weer helemaal, uh, laten we zeggen, in gebruik gaan nemen voor toeristische en educatieve doeleinden. En dan zal hij ergens in april, mei, zal die helemaal uh, operationeel zijn. En u zei al eventjes, het ging de vorige keer niet helemaal goed. Dus ik geloof dat het iets met de hijskraan te maken had, hè? Ja, de, hij was zwaarder dan wij gedacht hadden. Ja. Zo'n zo oude dame, die stribbelt wat tegen als je eruit elkaar haalt. Zo, zo hebben we dat maar opgevat. Ja. En we hebben die kraan wat zwaarder gemaakt. En toen was het even trekken en toen was hij uh, los. En nu is de kraan uh, al meteen zwaar genoeg? We hebben die kraan direct zwaar genoeg gemaakt. En ik vermoed dat uh, die twee delen het prachtig vinden om weer verenigd te worden. <laughs> het zal wel een precisiewerkje zijn, hè? Om daar toch precies uh, in een goede stand weer op te krijgen. Ja, dat, dat wordt de grote truc eigenlijk. Uh, past het allemaal? Want we hebben natuurlijk stukjes gesloopt en weer uh, in elkaar gezet. En, uh, maar ik, ik heb echt uh, volste vertrouwen dat die aannemer dat heel erg goed gedaan heeft. En dat het straks uh, de gaatjes op de gaatjes zitten en de palletjes erin passen. Ja, dat zou wel fijn zijn. We ja. hopen dat met u. Waar wordt de telescoop straks weer voor gebruikt? Kunt u dat uitleggen? Ja, wat ik al zei, niet meer voor wetenschappelijke doeleinden. Dat heeft hij gedaan tot ergens 95 van de vorige eeuw. Uh -huh. Maar hij gaat ingezet worden voor toeristische en educatieve doeleinden. Het is een prachtig object om scholieren van basisscholen, maar ook middelbare scholen... te laten zien wat techniek is. Je kan ze astronomie laten bedrijven met dat ding. En ze kunnen hun eigen pulsar waarnemen... En je kan ze gewoon kleine ontvangertjes laten bouwen in een uh, huisje wat daar vlakbij zit. En nou, voor de toeristen is onze ervaring: er komen een paar miljoen per jaar langs op het Nationaal Park Dwingelde Veld. En uh, daar kan je een prachtige verhalen aan kwijt. Ik hoor het al. Gaat goed komen, meneer maar. Succes vandaag. Dank u wel en succes met uitzending. Ja hoor, bedankt. Oké. Okay. Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. Basispakket uitgekleed, kopt de Telegraaf. De krant schrijft dat de basisverzekering voor ziektekosten de komende jaren flink wordt ingeperkt. Zo worden vanaf 2015 de fysiotherapeut en psychische hulp waarschijnlijk niet meer vergoed. En ook de osteopaat en bewegingstherapeut worden uit het basispakket gehaald. Minister Schippers van Volksgezondheid moet op dat pakket deze kabinetsperiode zo'n anderhalf miljard bezuinigen. Een lijst met mogelijke bezuinigingen is afgelopen zomer naar het Centraal Planbureau gestuurd om te worden doorgerekend. En uit die lijst is volgens de Telegraaf op te maken waar het ministerie het geld vandaan wil halen. Depressie en angststoornissen worden bijvoorbeeld niet meer vergoed... net als de behandeling voor verslaving. Fysiotherapie voor mensen die niet chronisch ziek zijn... gaat ook uit het basispakket. En stoppen met roken moet vanaf 2015 ook weer zelf betaald worden. Ook in het Algemeen Dagblad een verhaal over de volksgezondheid. Nederlandse vrouwen krijgen beduidend vaker slokdarm- en huidkanker... dan vrouwen uit andere Europese landen. Blijkt uit grootschalig onderzoek van het Erasmus MC en andere kankercentra. En vooral die explosieve toename van de huidkanker baart de onderzoekers zorgen. Volgens Henrike Karim Ros, die op het onderzoek promoveert... zijn vooral jonge vrouwen zich onbewust... Onbe onvoldoende bewust van het gevaar van de zonnebank. Het hoge aantal gevallen van mond, hals en longkanker komt volgens haar... omdat Nederlandse vrouwen veel gerookt hebben, zegt Sint ze AD. Over waarschuwt het onderzoek ook dat veel vrouwen in ons land te zwaar zijn. Twee op de vijf moeten werken aan hun gewicht, want overgewicht verhoogt ook de kans op kanker. Financieel Dagblad heeft uitgezocht dat veel gemeenten in ons land gebruik maken van complexe financiële producten, de zogeheten derivaten. Die derivaten stonden onder meer aan de basis van de financiële crisis in 2008. Gemeenten sluiten de derivaten af om renterisico's af te dekken. En sommigen zoeken daarbij het randje op. Onder meer Utrecht en Apeldoorn hebben voor honderden miljoenen euro's... aan leningen afgedekt met die financiële producten. En de vraag is of dat wel mag. Nou, gemeenten mogen niet speculeren... en de derivatenhandel komt daarbij wel dicht in de buurt. Toezicht is echter minimaal, schrijft het FD. De gemeenteraad moet het in de gaten houden. En volgens een financiële expert hebben ze daar de kennis niet voor in huis. En dan nog een opmerkelijke vacaturenieuws in Spits... <tus> Duitse supermarkten in de grensstreek... zijn namelijk op zoek naar Nederlands personeel. Met de accijnsverhoging die het kabinet Rutte in het vooruitzicht stelt... verwachten ze een invasie van Nederlandse koopjesjagers. In januari gaat de belasting op alcohol, tabak en chocola omhoog. Alleen al op sterke drank hoopt de regering... zo'n 120 euro, miljoen euro per jaar extra op te halen. Dat maakt het een stuk lucratiever om de grens over te gaan... voor de boodschappen. We hebben er nu al veel Nederlandse klanten... maar we verwachten er nog veel meer... Een medewerker van de supermarkt Trinkoet uh, in Emmerich am Rijn. De Sluiters verwacht tolloze faillissementen in Nederlandse dranken los uh, aan de grens als de accijnsverhoging inderdaad ingaat. Tot zover het nieuws uit de kranten van vanochtend. Na zeven uur hoort u ongetwijfeld meer over oplossen van de moord op Marianne Vaatstra. wordt Peter Edervries en ook de vader van Marianne Vaatstra hebben we al eerder gebeld. Deze uitzending hoort hem zo dadelijk na zeven uur. Natuurlijk dan ook aandacht tussen de voor de beschietingen tussen Gaza en Israël.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 Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Dit is Radio 1.